Het is zes uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney maakt vandaag bekend... wie zijn vicepresidentskandidaat wordt. Dat doet hij om drie uur vanmiddag Nederlandse tijd. Er wordt van uitgegaan dat het conservatieve congreslid Paul Ryan... zijn running mate wordt. Zo is een vliegtuig van de Romney-campagne gesignaleerd... in Ryan's thuisstaat Wisconsin. Boven een café in het centrum van Dordrecht heeft brand gewoed. Drie appartementen in het pand zijn verwoest. Vier mensen konden op tijd worden gered. Het gebouw is bijna helemaal van hout en het is een diep pand. Daardoor was het moeilijk om het vuur te bestrijden. Uiteindelijk is het blussen gelukt via een gat in het dak. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben gisteravond goud gewonnen op de Olympische Spelen. Ze versloegen Argentinië met 2-0. Carlien Dirksen van de Heuvel en Maartje Plaume maakten de doelpunten. Vanavond speelt het Nederlandse mannenteam in Londen de finale. De Spaanse politie en de FBI hebben een nieuwe drugslijn... tussen Mexico en Europa opgerold. Vier leden van de brug de Mexicaanse Sinaloa-kartel zijn opgepakt... bij hotels in Madrid. Ze hadden proefzendingen cocaïne verstuurd om de nieuwe route te testen. Syrische en Jordaanse militairen zijn gisteravond slags geraakt bij de grens tussen de twee landen. Dat was in het gebied dat door Syrische vluchtelingen wordt gebruikt... om het land te verlaten. Volgens een Jordaanse woordvoerder begonnen de Syrische militairen met schieten. Ze zouden 500 vluchtelingen onder vuur hebben genomen. Het weer nog. Plaatselijk nog kans op mist. Overdag veel zon met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid De Jong. Een project van Omroep Max waarbij vijf mensen de kans krijgen... om een uur lang over hun leven te vertellen. In de maand augustus 20 mensen in totaal. En nu, zo na zes uur, is het tijd voor Annette Rijnbout. Annette Rijnbout is geboren op 17 juli 1954. Ze groeit op in Hilversum en hangt vaak rond in de buurt van het station. Daar komt ze in aanraking met drugs. En 15 jaar lang kan ze niet meer zonder... Na een lange strijd overwint ze haar verslaving... maar daar komt iets anders voor in de plaats. Eenmaal clean is ze overgevoelig voor geluid. Haar grootste verlangen is stilte. Echte stilte. Daar doet ze alles voor. Astrid de Jong praat een uur lang met Annette Rijnbout. Nou, iemand die stilte wil en dan te gast is in een radioprogramma... dat vind ik wel bijzonder... Dat is het ook wel, ja. <laughs> heb, jij, heb jij een uh, uh, haat liefde met radio, of niet? Of heb je er gewoon niks uh, mee? Dat kan ook nog. Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Nee. Maar ook steeds minder met tv, eerlijk gezegd, hoor. Ja. Want ja. Het, is, ja, het is een aanslag op de zintuigen. En met radio is het zo... Uh, het, uh, je, hebt, je, je kan niet an anticiperen op... Uh, hey, als je een beeld ziet... Dan kun je Weet je geluid... wat voor geluid er komt. Ja. Ja. En dan kun je op anticiperen. Maar met radio zijn de schrikreacties te groot. Om, ook omdat de verschillen te groot zijn in veel geluid ineens en praten. Ja. Dus je moet altijd... Uh, je met, zit te met... regelen. Ja. ja, met een volumeknop aan de gang. En ik vind ook heel vaak heel veel stemmen ontzettend onaangenaam om te horen... <laughs> Ja, want, want uh, Hans Hogedoorn hoorden we net. We hadden het muziekje eronder weggelaten op jouw verzoek. Uh, is de combinatie stem en muziek nog erger? Ja. ja dat en het, maar dat is niet, geldt niet alleen voor mij uh, doordat ik een gehoorbeschadiging nee. heb. Er zijn heel veel mensen die. Uh, er zijn trouwens heel veel mensen die gehoorbeschadiging hebben. zonder dat ze het misschien direct zelf weten. Maar het is de combinatie. En waarom zou je uh, een tekst die uitgesproken wordt. Over, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Over muziek. De muziek eroverheen doet, zodat ja. de tekst moeilijker te verstaan is. Het, ja. het gaat natuurlijk om de spreker en om de tekst die hij uitspreekt. Ja. Dus ik vind het eigenlijk ook heel disrespectvol dat je dus een stem niet genoeg vindt, blijkbaar. En, daar, en dat wordt steeds erger ook. Ja. Steeds meer uh, van die ja. drones en uh, hoe het ja. de score en hoe het ook hoe allemaal Hoe weet je heette. nou wel allemaal wat, het, wat technische termen zijn voor die muziekjes? Nou, ik kom uit een omroepnest ook. Oh. En mijn vader, die, was, uh, uh, die werd geroemd om zijn stem... die is begonnen bij de Wereldomroep, ja. bij de radio. Ja. En is uh, pas later bij tv gekomen, bij de KRO werkte die... En Wie was jouw vader dan? Joop Rijnboud. De oudere ja. onder de luisteraars, die zullen dat ongetwijfeld ja. nog weten. Ja. Ja. En hij, heeft, ja, hij was uh, stemkunstenaar bij Uitstek en uh, schreef ook. Hij regisseerde. Hij bekommentarieerde. Dus uh, van hem heb ik ook de liefde voor taal uh, wel meegekregen, denk ik, van ja. huis uit. Ja. En uh, hij was ook heel zuinig op zijn stem. En je werd vroeger uh, en het. Dat vertelde jullie redacteur ook. Die heeft ook bij de Wereldomroep gewerkt. Uh, je werd geselecteerd op een goede microfoonstem. Ja, Dixie. Ja, ja. ja. ja. En tegenwoordig is er dan ook nog zo'n uh, zo virus wat er heerst, zeg ik altijd. Een hardnekkig, zeer besmettelijk virus in uh, omroepland. En dat is dat al die klemtonen. He, ja. klemtonen, ja. verkeerd gelegd worden. Ja. Ja. En, en de intonatie is ook heel vreemd geworden. <laughs> en ik weet soms zelfs niet eens meer hoe het gaat. Nee. Zo hoorde ik pas geleden nog in het Nota Bene in het Nos journaal. daar zeiden ze uh, ingewikkeld. Ja. In plaats ja. van ingewikkeld. Het is wel mooi, vind ik dat, ingewikkeld. Ja, maar het is een heel andere betekenis ja. nou, dan nou. ingewikkeld. Nou, ingewikkeld is Nee, eigenlijk... dan ben je ingewikkeld. Dan ja. zit je in doeken Maar iets is, er, is ook ingewikkeld. Ik vind het wel eigenlijk wel een mooie ver, verspreking. Nee, klopt niet. Nee, het is een, dus het is een andere ja. betekenis. Ja, ja, ja nee, daar zit iets in. Um, dus jij ja, kwam uit een Hilversum nest. nest ja. en uit een medianest... Ja. En uh, nou, we hoorden net al eventjes in dat. Uh, nou, laat ik eerst even, uh, want we hadden het over die gehoorbeschadiging. Jij weet heel goed wanneer die gehoorbeschadiging ontstaan is. Nou, ik noem dat uh, een, uh, een geluidstrauma toen ik uh, een klein meisje was. Ik weet niet precies hoe oud ik was hoor. Want herinneringen zijn natuurlijk heel uh, gekleurd. Yeah, uh, yeah. Maar ik denk dat ik een jaar of acht geweest moet zijn bij de stille tocht in Hilversum. Dat uh, begint bij het raadhuis en dan loopt, lopen ze zo door Hilversum heen naar het uh, Rosarium. Mm -hmm. uh, en dat beeld daar, dat is... Uh, hè, daar komen dan fakkels naast en daar is de albade, de of hoe noem je dat? Uh, de herdenking. Ja. En is het dus ook twee minuten stil. Ja, maar mei, in ja. die tocht, uh, daar loopt ook dan een drumband mee. En daar loopt dan de de man met de grote trom ja uh, de tambourmeter heet oh, dat geloof ik oh ik weet niet hoe dat heet maar ik heb een en, beeld ja. ja en die sloeg dus precies zo toen, hij, toen wij aan de, langs de stoep stonden en zij daar langskwamen... kwamen ja ik echt helemaal wezenloos geschrokken ja dus ik denk dat dat ja, ieder kind reageert natuurlijk op op geluiden, harde geluiden. Ja. ja, maar überhaupt ook met geluiden. Dat zijn ook je herinneringen. Geluid. Net, net als geur. Ja. En je zintuigen zijn heel belangrijk in het in het ontwikkelen van van een een een, een herinneringenlandschap. Ja. Maar het uh, is wel bijzonder, want dan kom je uh, kom je uit een gezin waar dat zo belangrijk is. Geluid. Radio ja. <laughs> en dan juist gaat er iets mis met je gehoor. Ja. Nou, ja, ik weet niet of ik, of ik dat zo op die manier uh, ervaar hoor, want het is alles gaat natuurlijk met geluid. Ja. Ik, ik ben me er alleen uh, meer bewust van geworden en niet zozeer door mijn omroepnest, als wel als dat er iets mis is. Ja. Dan ga je merken van uh, verhip. Ik wist ook niet dat het dat het een naam had. Dat weet ik eigenlijk pas sinds een paar jaar. Wat heeft het voor naam? Uh, oh. Dus het is overgevoelig voor geluid. Ja. ja. En wat nou precies de oorzaak is, dat, het zal wel een, een scala aan dingen zijn. Maar ik was überhaupt uh, van huis uit wel een heel sensitief meisje. Dus zonder een geluidstrauma of zo. Maar ik was ja, dat gezin waarin ik opgroeide, was heel erg. Uh, verstandelijk gericht. Hè? Hmm. En ik was extreem gevoelig. Ja. Raakbaar. En uh, weet je, toen zeiden ze van... Uh, heb je haar weer met haar tranen? Ik moest ontzettend huilen emotioneel. om dingen. Heel emotioneel. Ik was ook veel ziek. En dan ga je je natuurlijk ook meer richten op geluiden. En dan lig je boven in je bedje en... Uh, Wat hoor je, ja. De kindertjes op straat speelden. En uh, je hoort... Uh, Gras, de handgrasmachines oh, nog vanuit de buurt. De duivenkoeren, weet je wel. Zo'n zo zomerse dag als de balkondeuren open stonden bijvoorbeeld. Dat zijn van die dingen die, die blijven bij. Ja. Waarom dus, wilde je wel... Uh, want, want als je naar een radiostudio gaat... en Zeker in, in, bij zo'n zender als Radio 1... Waar natuurlijk allemaal vaste dingen zijn als het nieuws en de reclame en zo. De, waarom wilde je wel langskomen? Want dat is ook een, uh, een uitdaging voor jezelf. Of in ieder geval een confrontatie ja. voor jezelf kan het zijn. Nou, niet de confrontatie als wel dat ik al zoveel jaren probeer... een podium te vinden om dit voor het voetlicht te brengen. Ja. Of over ja. het voetlicht eigenlijk. Hè. Ja. Uh, dat is iets heel raars. Want alle zintuigen hebben ongelooflijk veel aandacht. We leven in een ontzettende ooggerichte maatschappij... Visieel, maar de, ja, ja de, de oren die moeten echt... Dat is een ondergeschoven kindje. Ja. Terwijl er steeds meer lawaai komt. En, en alles onderges, ondergesneeuwd wordt in een deken van muziekte, noemen wij het. Muziekte, mooi. Kijk, want je ja. hebt muziek ja. en je hebt muziekte. En de mensen die gevoelig zijn voor lawaai... Ja. En dan heb ik het ook over onnodig lawaai. Ja. Die... Uh, dat zijn bij uitstek mensen die ontzettend van muziek houden. Ja. Dus, en we hebben bij en die stichting waar ik voor bij ben gaan schrijven, uh, die, is, um, die heet ook nu Stop de muziek te punt nu. En daar zitten, uh, we hebben een comité van aanbeveling en er zitten heel veel uh, kunstenmakers, noem ik ze, bij uh, schrijvers, muzikanten, klassieke muzici. Weet je wel, dus het is juist die gevoeligheid die maakt dat je je sneller bewust bent van wat geluid voor invloed heeft ja. op je. Wat je net vertelde, want uh, ja, we gaan in een uur even jouw leven door. Maar wat je net vertelde, dat je een gevoelig kind was, dat je veel ziek was, dat je emotioneel was. Uh, is dat ook de reden, dat we hoorden het net Hans dus even vertellen, uh, dat je met verslaving in aanraking ja. kwam? Dat je het, uh, ja. hoe, hoe ging dat? Ik denk dat ik gewoon de wereld zo sek als die bij mij binnenkwam niet aankon. En het was natuurlijk een tijd, de zestiger jaren, de flower power. Het was een tijd van experimenteren. En iedereen op school al, weet je, ging je stikkies roken. En experimenteren, daar is ook niks mis mee. Dat, dat doet ieder kind, je gaat je grenzen opzoeken. En aangezien ik me dus in dat gezin met die verstandelijke uh, invalshoek niet echt op mijn plek voelde, uh, zoeken. Dus um, ja, en dan en je bent natuurlijk ook heel raakbaar in, in contacten die je hebt met mensen. En ik stond niet zo heel stevig in mijn schoenen destijds, dus... Uh, ja, je gaat dingen doen waar je, waar je eigenlijk geen weet van hebt... wat dat voor gevolgen kan hebben. Ja. En je bent heel eigenwijs ook. Tenminste, ik was heel eigenwijs. Ik ben heel nieuwsgierig ook. Ja. Je? Dus dat is aan de ene kant ook mijn, een soort van redding geweest... dat ik uit dat gezin uh, weg kon. Ja. Want anders was ik daar waarschijnlijk nooit weggegaan. Want ik was als de dood om de wijde wereld in te gaan. Maar waarom was dat nodig? Om uit dat gezin weg te gaan? Uh, om, om mijn eigen weg te volgen. Ja, ja. Eigenwijs. Ja. Mijn eigen wijze moest ja. ik vinden. Ja. En dat heb ik dus met, door schade en schande moeten leren. Maar ja, ik was dus heel vatbaar. En, ja. Want en... wat gebeurde er? Uh, kan ik het precies aangeven? Nou, het begon op school met... Uh, met de stickies. Eerst met stickies. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb, ik heb een oudere broer die, uh, die rookte. Dus dat vind je natuurlijk helemaal te gek. Met al die vrienden die uh, erbij waren. Die kwamen ook vaak bij ons thuis. Want ons, ons huis stond altijd open voor de heerlijke koffie die gemaakt werd. Zoete inval. Het was wel gezellig, ja. Ja, in ja. die tijd was het wel, nou ja, gezellig. Dat hoopte ik altijd. Maar waarom was het niet gezellig? Nou, ik vond het ook altijd wel een beetje eng. Ik, ik voelde me niet echt. Um, omdat, ik, omdat ik niet stevig stond. Mm. je, dus je fladdert een beetje mee en je, je bent zoekende. Ik ja. was ontzettend zoekende. Ja. En het was het niet helemaal, maar je probeert. Dus in die zin was het natuurlijk wel leuk dat er vanuit dat gezin. Wat andere invloeden kwamen. Hoe moeilijk dat ook moet ja, geweest zijn voor mijn wel, ouders. Ja, maar het was ook wel heel aanwezig. Maar, ja. stikkies en toen? Uh, pepilletjes. Ik ontdekte eerst de peppilletjes. Hele kleine pilletjes voor een dubbeltje per stuk. Die haalden we in Utrecht. En nou, toen ik die eerste keer een peppilletje nam, Toen dacht ik, wauw. Het is niet te geloven. Nu kan ik, ik los. Ja, ik durfde ineens van alles. En uh, mensen aanspreken. Want ik was echt ontzettend verlegen vroeger. Dus uh, ja, er ging een wereld voor me open. Ja. En uh, babbelde, babbelde, babbelde. Het is dus een, um, een woordenbrei die er dan ontstaat. Plus dat ik ontzettend uh, uh, creatief werd ervan. En je gaat maar door. Als een stuiterbal. Ja. 24 euro. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar ook verslavend. Nou, de pep niet zozeer, want het was toch niet echt mijn middel. Oh, oké. Okay. Dat Misschien merkte dat ik al snel. Maar ik kwam ja. dus bij, uh, tegenover het station hier in Hilversum... had je vroeger de fietsenstalling, heette dat. En uh, uh, je had eerst Utopia, op de vaartweg. Daar kwam mm -hmm. ik dan met mijn broer en dat heette dan... Het, dat gebouw heette, bepaald, ons gebouw heette het, geloof ik. Ik weet het niet. Ja. En uh, dan zeiden we, we gaan naar ons gebouw... terwijl het gewoon een uh, ontzettende heftige tempel was. Ja, ja, ja. ja. ja. Met allemaal uh, drank en drugs en uh, nou ja, van alles en nog wat. Uh, maar dat verplaatste zich naar de fietsenstalling. Dat was ook een oude fietsenstalling. Maar wat gebruikte hij in die tijd dan? Nou, toen zag ik dus iemand. Ik zag een jongen die, uh, die nam een shot... En dat was zo maf, want ik keek er echt heel gebiologeerd naar. Zo van: aan de ene kant van dat ga ik nooit doen, nee. want dat is wel heel erg. Maar het had ook een enorme aantrekkingskracht. En uh, ik had een vriendje, iets wat later, en die heeft bij mij mijn eerste shot gezet. Die en, ging daadwerkelijk met een spuit ja. in je arm, uh, ja. jouw. Uh, die gebruikte al van heroïne. En, ja. Uh, ja, en. Toen had ik echt een gevoel van, uh, wauw, thuiskomen. Dit is thuiskomen. Hmm. Hoe, hoe raar dat ook klinkt. Ja, goed, gevoel. Ja, ja, ja, goed gevoel, ja. Heel goed gevoel. Daarom is het verslaafd. Ja, precies. Ja. En ik dacht altijd van, nou, dat gebeurt mij toch niet. Je kan daar toch mee omgaan. Gewoon af en toe, lekker. Nou, niet dus. Nee, dat is een nee. misvatting die vaker voorkomt. Ja, zeker. Ja. En hoe ja. ontwikkelde zich dat? Nou ja, dat gaat eigenlijk al heel snel, want je bent, zo, je bent gewoon instant verslaafd in feite. Ja. Je wilt gewoon meer. En dat is het enge ook ervan. Uh, je, je probeert altijd die eerste keer, die zo overweldigend heerlijk was, Terugvaren. te evenaren. Ja. En dat gebeurt gewoon niet. En dat maakt ook dat je het steeds blijft doen. En er zijn natuurlijk, de eerste periode was best wel lekker ook. En je hebt het fijn met je vriendje. En, uh, ik was van huis weggelopen, dus ik had alle vrijheid en woonde in een huis met allemaal uh, leuke mensen. Dus dat was een hele leuke tijd in feite. En de flauwe Power tijd vond ik sowieso het, het had iets heel vriendelijks. Mensen waren lief en, en niet zo agressief als dat het nu is. Maar dus, hoe kwam je aan uh, geld voor drugs dan? Nou, ik heb wel altijd een uh, mazzel gehad. En dat is ook mijn redding geweest, dat ik heel netjes ben gebleven. En schoon op mezelf. En mijn huisje was altijd gezellig. Ik had altijd wel wat te eten en te drinken in huis. Dus mensen kwamen ook graag, soms wel s'nachts ook, bij mij thuis om te gebruiken. Dus, en ik had veel uh, dealervriendjes. Yeah. Dus ja, je gaat niet zitten gebruiken in je eentje... Als je gebruik maakt van iemand zijn huis. Ja, je gebruikte eigenlijk gewoon mee. En in ja. ruil daarvoor was jij een soort ja. Uh, locatie. Ja, eigenlijk. ja. ook. Ja. En ik heb, wel, ik heb ook nog gewerkt trouwens. Een paar jaar. Als? Bij, uh, op het filmlaboratorium van uh, Cineco. Ja. En, en ik ben aangenomen zelfs toen ik verslaafd was. Moet je nagaan. Ja. Ik denk dat dat een beetje kwam door mijn achternaam. <laughs> Ja. dochter van Joop, dat heeft wel geholpen ja. toen, hoor. Ja. Maar uh, ja, uiteindelijk ging dat natuurlijk ook mis. En toen ben ik gaan uh, afkikken in, in 1976 was de eerste keer. Een tijdje daarvoor zag ik op tv een uh, programma over de Emiliehoeven. Dat was zo'n zo uh, therapeutische gemeenschap, noemden ze dat. En... Uh, daar hadden ze een, een programma ontwikkeld... dat je dus uh, kon afkicken. Ja. Althans, je ging, er, je ging er clean heen. Je moest eerst naar een detoxcentrum. En dan daar kreeg je een heel zwaar programma. En dat, is, uh, dat zag ik op tv. En ik dacht, oh mijn god, dat nooit. Dat nooit <laughs> alweer. <Verschulelijk>, ja. Ja. <laughs> maar ja, uiteindelijk toch wel. Maar waarom wel? Uh, ja, je staat met je kop tegen de muur. Hè? Wat moet je? Ik wist dat ik iets moest doen... Maar maar waarom, en er was natuurlijk ook daar, helemaal niks. Waarom, want, je, want als ik het zo hoor, ging het nog best goed met je. Dus waarom wist je dat je iets moest doen? Omdat het niet vol te houden was. Okay. Want je krijgt natuurlijk toch ook verschrikkelijke uh, lichamelijke kracht, klachten. Ja. Ik zag er niet uit. en ja, Ik wilde mijn leven ook niet vergooien. Ik wilde er ook niet aan doodgaan. Okay, daar was je nog wel bewust uh, ja, genoeg van. Ja, ja. Ja. Ja. Dus toen... Toch een keer naar die, ja. naar die Emily Hoeven? Nee, ik ben naar een andere gegaan. Dat was uh, de Esselaan in uh, Rotterdam. Ja, bizarre ervaring. Maar, maar wel heel uh, leerzaam. Ik heb er heel veel van geleerd. Het is eigenlijk het begin geweest van een, van een reis de andere kant op. En, uh, Hoe oud was je toen? Uh, in Ongeveer, 76 was ik ja. 22. Ja. Net 22. En dan het afkikken. Ja, maar dat is natuurlijk nog niet echt gelukt. Dat heeft nog elf jaar geduurd. Oh. Met, mijn drie, nee, ja, met mijn 33ste ben ik echt helemaal ontzettend uh, clean geworden. Maar steeds weer terugvallen en dan ja. weer proberen. En ja. dan, uh... of, of een tijdje niet en dan heel veel drinken. Oké, okay, <huggen> ja. En ondertussen was je in staat om wel te functioneren, wel... Uh te werken? of Nee, uh, ook niet. nee. Ik, deed, uh, ik deed wel wat schoonmaakwerk hier en daar. Ook bij mijn moeder thuis trouwens. Want wat deden je vader en moeder in die tijd met jou? Ja, dat was een beetje de moris in die tijd. Hè? Dat het de ouders uh, schuld was uh, ja. dat een kind verslaafd raakte. Afzetten tegen de ouders? Of, ja. ja. Maar uh, het, het, ja, het was de opvoeding die dat deed. en uh, Wij waren zielig. Wij waren... Mm. Wij waren patiënten okay. die geholpen moesten worden. En hoe kwam worden? je dan in die elf jaar nog aan je geld? Um, hoe zorgde je voor jezelf? Bijstand. Oh ja, natuurlijk. Ja. Um, <coughs> laten we even een plaatje draaien. Dan kun jij even de kikker uit je keel. Ik even even een glaasje water. En, uh, uh, de, heel even, want um, uh, je, je bent overgevoelig, mag ik wel zeggen, voor geluid. Je, we hadden het over de muziekte, zojuist, waar je tegen strijdt. Maar je houdt wel van muziek. Dat legde je ook heel al net erg, even uit. Ja. Uh, Cat Stevens. Ja, oh, ik dacht dat we horen. eerst uh, uh, dingen gingen doen. Nee. Um, Fairport. Oh, nu wel. Ja, ik wil altijd, als ik iets gezegd heb, moet ik het draaien ook. Oh. Maar we hebben er nu twee gezegd. Dus doen we eerst Fairport Convention. Ja. Ja, waarom wil je die graag horen? Omdat het voor mij heel erg symbool staat voor de, de sfeer die toen heerste. Ah. Het heeft een soort van. Uh, van melancholie. Het is, het is een heel triest verhaal, maar het wordt op een hele mooie manier vertolkt. En die me melancholie en een soort van, van hoop spreekt eruit ook. En, en die hoop die heb ik zelf altijd gevoeld en ben ik blijven koesteren ook. Gaan we daar even naar luisteren. Often she has gazed from castle windows all and watched the daylight passing within her captive wall with no hope. much farther than these islands, for the lonely, for the Fairport Convention en uh, Fathering Gay. Ja. Fathering Gay, ja. En een van de keuzes van Annette Rijnbout... mijn gast in dit uur van De Nacht van Uw Leven. Een project vol verhalen van gewone mensen... die een radiobiografie van een uur mogen en kunnen maken. En uh, ja, Annette vertelde net uh, over de tijd dat ze verslaafd was. En eigenlijk waren we net aangekomen bij het moment dat je 233 was... en uh, clean werd... En uh, we hadden het daarvoor ook al even voor je overgevoeligheid uh, voor geluid. En het grappige is dat je volgens mij, ik ben niet heel muzikaal... maar volgens mij loopzuiver mee zit te zingen met de uh, Fairport Convention. Dus uh, dat, dat heeft zijn uiterste, die overgevoeligheid ja. Voor, ja. voor geluid. Ja. Um, waarom kwam op je 233ste dat moment dat je echt helemaal clean werd? Uh, keuze tussen leven of doodgaan. Ja? En de, de, de wil om te leven is toch altijd sterker geweest dan, uh, dan om dood te gaan. Dus, ja. En er gingen er een heleboel dood om me heen. De meeste leven niet meer. Of ze zitten nog steeds uh, halfdronken hangen ze aan de bar. Of uh, roken stickies of wat ja. dan ook. En dat wil ik niet. Ik ben, kijk, als je, als je iets doet moet je het goed doen. En dat heb ik in het negatieve gedaan. Maar dat kon ik dus ook in het positieve trekken. Ja. Um, heb je wel nog vrienden uit die tijd? Uh, niet, niet van de gebruikers, maar ik ken nog wel mensen van vroeger die mij ook in mijn slechte tijd hebben gehad. En ja, dat ja. zijn dan ook de echte vrienden. Ja, die blijven dan hangen. Ja, ja. No matter what, uh, die, die blijven je trouw. Ja. ja, heel fijn. Maar je leven werd niet makkelijker op het moment dat je clean werd? Nee, ik zeg ook altijd: uh, wakker worden is niet alleen maar leuk. Mm -hmm. ja. En uh, hoe, hoe weinig mensen zijn er wakker? Dat merk <laughs> ik nu. Ja, nee, echt. Want. want uh, de hele wereld lijkt wel verslaafd. En dat vind ik dus het mooie. Dat is die lijn waarom ik dat ook mooi door kan trekken. Ik weet natuurlijk alles van verslaafd zijn en clean worden. En, en waar dat dus ook vandaan komt. Want ik ben ook heel erg van in de cafés geweest... en karate, Rolling Stones en... Uh, weet je wel, te veel herrie aan je lijf en... Uh, de pijn en het verdriet naar buiten schreeuwen. Ik ben ook een enorme schreeuwerd geweest eigenlijk. Totdat je dus clean wordt en je zintuigen gaan worden scherper. En dan komt het allemaal terug. Dan, ja. dan, want als jij recht vooruit kijkt... dan heb je hier ook nog een heel blikveld. Hè? Ja. En met die verslaving is dat gewoon ook echt Afgesneden. bijna zo geworden. Ja, kokervisie. Ja, ja. dus toen ik wakker uh, werd... Toen ging dat ook uh, open allemaal. En toen ontdekte ik ineens van mijn hemel. Wat een herrie overal. Wat verschrikkelijk. Dus ja, nou ja, daar moet je je dan toe zien te verhouden. Want een heleboel, daar kun je niks mee. Nee. Maar er is ook een heleboel waar, je, waar we wel wat mee zouden ja. kunnen. Want hoe ben je toen je leven in gaan vullen? Uh, ik, ben, uh, ik, ik heb een uh, acupuncturiste ontmoet. Die heeft mij uh, eigenlijk... Uh, Fysiek gered. Uh, ik, ik was natuurlijk in een hele ab abominabele conditie. Na al die jaren. En zij heeft mij weer een beetje op de been gekregen. Waardoor ik ook merkte. Uh, oh, een mens kan zich ook nog zo voelen. En uh, ja, dat was een hartstikke fijn mens ook. Waar ik heel fijn contact mee had. Heel veel uh, uh, behandelingen gehad. Een paar jaar achter elkaar wel. Uh, voedingsadviezen. En toen ben ik zelf naar de Academie voor Natuurgeneeskunde gegaan om acupunctuur te gaan studeren. Ja. Daar werd ik aangenomen notenbenen terwijl ik mijn school niet had afgemaakt. Cursus Biologie gedaan en uh, twee jaar de, eerst maar thuis gehaald en toen acupunctuur gedaan. Maar het was een andere manier van uh, acupunctuur als dat ik kreeg met die behandelingen. Dus dat ging een beetje wringen. En uh, toen ben ik uh, gaan schrijven. En, en dat was eigenlijk mijn, mijn redding. Dat ik woorden kon geven aan alles wat ik zoveel gevoeld had en nooit kon verwoorden. In dat verstandelijke gezin werd, werd ik een beetje overschaduwd mm -hmm. daarin. En mijn vader was verschrikkelijk erudiet en uh, had een, ja. een herinnering als een, als een olifant. Dus die mm -hmm. kon ook over van alles en nog wat vertellen. Ja, dat was voor mij gewoon te veel van het goede. En toen ging ik schrijven en de woorden aangeven. en uh, Zo kwam ik ook tot een mooi boekje, want dit heb ik zelf geschreven. Oh, mag ik eens kijken? Ja. En, um, Ongehoord de, van Annette Rijnbout. Inderdaad. Ik kwam dus een, uh, een dame tegen, van, uh, die bleek Stichting BAM te hebben opgericht. Bescherming, akoestisch milieu. En die uh, zag ik op televisie met een cameraploeg. En die liep zo door zo'n winkelstraat... Met al die verschrikkelijke herrie uit die winkels, de straat in. En die liep helemaal zo met zo'n getergd hoofd. Ik dacht, oh, er zijn er nog meer die dat, dat ook <laughs> hebben. Nog eentje in ieder ja. geval. Ja, en ik met heb contact met haar gezocht en dat klikte natuurlijk meteen. Ja, en ja. ik ben bij die stichting een beetje blijven hangen. En uh, andere lotgenoten ontmoet. En toen, ben, ze hadden ook een website, die, die stopte muziek, heet dat dan nu, hè? Ja. Uh, en daar heb ik uh, columns voor geschreven. Die werden daarop gepubliceerd. En ik kreeg ik ook hartstikke geweldige ja. reacties op. Ja. Ja. ja, ja. Dus nou, en toen ben ik zelf die, uh, een deel van die columns heb ik gepubliceerd. En uh, in eigen beheer uitgegeven. Ik heb alles zelf gedaan, ook de foto. En, uh... Ja, een, een, een pocketboekje is het, met uh, een uh, foto inderdaad die stilte uitbeeld. Namelijk ja, uh, wolken en licht. En, uh... Daar heb ik gewoond. Want waar is dit dan? Dit, dat is in uh, Noordoost-Friesland, in Leeuwsens. Ja. Vlak aan de Waddenkust, bij uh, Pezens Moddergat. Misschien ken je dat, <laughs> nee, van Vroege Vogels Radio. Oh ja, ja, ja. En, uh, daar kon ik tien kilometer ver kijken. En dus na de hectiek van dertien uh, jaar heb ik in Amsterdam gewoond. Waar ik echt helemaal krankzinnig werd. En toen ben ik daar gaan wonen. En uh, ja, verkijken alleen al. Dat doet ook een hoop met een mens. Ja. Dus, en toen kwam ik echt uh, op aarde en dacht ik, ja nou ja. Die stilte, dat is het wel. En toen ben ik ook nog in aanraking gekomen met uh, een... Uh, een meditatie uh, Ik had niks met mediteren. Ik vond het altijd uh, zelfs een beetje, een beetje raar. Dat ik dacht van... Op je gat zitten en uh, niks doen. Help je daar de wereld mee. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Want ja. ik ben toch ook wel een beetje een wereldverbeteraar In <laughs> hart en nieren. Dus uh, ik ben uh, die cursus gaan doen. En dat is dan tien dagen echt helemaal stil. Ja. Niet praten, niet lezen. Uh, verder geen afleiding, je mocht niet rennen. Vrouwen en mannen gescheiden. De hele dag alleen maar van s'morgens vroeg tot s'avonds laat uh, zitten. En, en zijn en ademen. Ja. En dan ga je dus voelen. En, en dan ga je zoveel voelen. En dat, dat is, dat is ongelooflijk wat er dan gebeurt. En na drie dagen is er een, uh, komt er een soort van kentering. En dat voel je ook bij iedereen... Dan ben je los van je thuisfront. Van al de boodschappenlijstjes die je nog moet doen. En heb ik dit wel gedaan? En oh, hoe zou het met die zijn? Weet je, al die innerlijke stemmetjes die je ja. altijd hoort. En dan, dan ga je de edele stilte in, noemen ze dat. En uh, dan ontdek je dat, dat je alles bij de hand hebt wat je, wat je nodig hebt. Dat zit gewoon van binnen. Dus stilte, ze zeggen altijd, je moet de stilte in jezelf zoeken... Ook als je, als je pleit voor, uh, voor uiterlijke stilte, zeggen ze van... ja, je moet de stilte in jezelf zoeken. Mm. Ja, leuk, maar ja. Uh, hij moet ook uiterlijk aanwezig zijn... om ja. innerlijk te verdiepen. Ja. En het is echt verdieping op alle fronten. En je bent je eigen heelmeester. Dat kun je echt duidelijk stellen en voelen en, en ervaren. Ongelooflijk, mooiere ervaring dan, dan met drugs. En dat dan gewoon helemaal puur natuur... En dan denk je daarna, wat kan mij nog gebeuren? <laughs> nou, een goed gevoel dan ja. in ieder geval. Ja, heel fijn. En uh, ja, je zei al net al even, hier heb ik gewoond. Maar waar woon je nu dan? Ik woon nu in Drenthe, vlakbij Meppel. Ook in een stil gebied. Hmm, het is natuurlijk relatief gezien stiller dan, uh, dan in de Randstad. Ja. Maar het is... Uh... Nee, het is helemaal niet stil. Want weet je wat het probleem is... Uh... De stilte die wordt gemeden als de pest, letterlijk. En ge, iedere gemeente, ieder dorp, hoe klein ook... alle, alle stilte die er zoude, zou zijn, mm -hmm. die wordt verdreven naar uh, momenten... die je moet zoeken en koesteren. En zelfs in je eigen huis uh, kun je de stilte niet meer vinden... want er is zoveel wat er op je afkomt aan... Aan buren en feestjes en alles moet maar luid. En radio's ja. in de tuin. Ja. Hoe knettergek kan je zijn? Word, maar uh, word je wel eens voor zeurpiet uitgemaakt? Oh god, <laughs> constant. Je gaat nu met je handen over elkaar. Ja. En ik zie je gezicht helemaal betrekken. En nu word je, je, je wordt nu een beetje de pinnige buurvrouw. Ja. In, in, in, fysiek ook. Ja. Ja. ja. Maar ja, dat, dat, dat het is natuurlijk, ik vraag, ik vraag niet om iets raars. Nee, helemaal niet. Niet, niet iedereen hoeft, hoeft zijn mond te houden. Nee. Maar de, de buitenlucht kent geen grenzen. Dus weet je, het is, het is gewoon een kwestie van fatsoen. Ja. Je gaat niet met je radio in je tuin zitten. Want ja. waarom? Maar mensen gaan dat nooit begrijpen, denk ik. Nou, ze zullen wel moeten. Ja, nou ja, nee, maar ik heb het al. Ik vind het bijvoorbeeld echt heel vies om in iemands sigarettenrook te zitten. En ja. iedereen, iedereen die dat heeft, die zal dat herkennen. Iedere roker zegt: Vind je het erg als ik een sigaretje opsteek? En als je zegt: van, Nou, ik vind het eigenlijk heel vies. Voel je voel je een surpiet? Ja. En uh, als je zegt, nou doe maar, dan zit je in die vieze sigarettenrook. Ja. En, en volgens mij, en dat, ja, dat, daar is, dat is altijd heel vergelijkbaar. nog wrijving. Maar ja, dat herken ik een beetje bij jou. Terwijl aan de andere kant denk ik, um, sigarettenrook is schadelijk. Um, en muziek behoort bijna tot de basisbehoeften van veel mensen. Ja, maar ik heb het dat... niet alleen over gewoon uh, muziek, hè? Nee. Uh, ik wil natuurlijk niet andermans muziek horen. Als ik in de tuin bezig ben, nou ja, dan wil nee, ik de vogeltjes dat... horen. Dat is, nou, dat is gewoon evident, toch? Nou, dat, dat vind ik dus grappig. Je zegt in één zin, ik wil gewoon niet en dat is evident. En dat is het niet. Jawel. Want, want uh, je eigen geluid hou je binnen huis. Ja. Daar zadel je een ander niet mee op. Want je weet nooit, je weet nooit wat een ander beleeft. nee. En hoe die het beleeft. Maar ik dus, is, dat, dat wat dan ook. Is, nee, maar ik begrijp wat je zegt. Uh, en ik speel even advocaat van de duivel. Ja. Want uh, muziek is zoiets... Uh, nou ja, ik zag jou net, je, jouw muziek werd aangezet. En je ging dansen, je ging zingen, je, ging, uh, uh, uh, ja, je, je, je genoot er echt van. Ja. Dus het is heel erg moeilijk om te begrijpen... dat iemand anders dan tegen jou zegt, kan dit uit... Ja, maar het is de situatie waarin het gebracht wordt. Yeah. In een tuin doe je dat niet. In een tuin luister je naar de vogeltjes en ben je met de tuin bezig. En dat, is ook met dat, dat, dat heeft ook met dat wakker worden te maken. Je bent je bewust van wat je doet. En je doet dat niet. Het is een ontzettend egoïstisch gedrag. Want ik kan wel keihard verpont Convention in mijn tuin gaan draaien. Yeah. Maar mijn buurman houdt daar helemaal niet van. Nee. Dus doe je het niet. Ja. Het is een kwestie van beschaving. Je ja, houdt je rekening moet... met je medemens. En met sigarettenrook is het ook zo. En, en met, stel je voor dat je... Het uh, is helaas niet altijd mogelijk, maar ik vind het wel een hele mooie om eens te doen. Uh, als iemand buiten bezig is en je zou een spiegeltje hebben waar je de zon in reflecteert... en iemands im ogen schijnen. zo. Ja, ja. Nou, na twintig seconden ben je er al helemaal gek van. Ja. En dan zeg je van, hé hey joh, doe Hou even normaal. Ja. Wat ben jij mee bezig? Ja. Of als iemand zo uh, tegen je aan zou zitten steeds, weet je wel? Ja. Dat, dat wil je niet, want je hebt een eigen ruimte nodig. Ja. Je hebt allemaal een eigen denkraam en een eigen... Maar met geluid, ja. En geluid dringt overal doorheen. Ja. En het is puur een kwestie van smaak... En over smaak valt niet te twisten, zeggen ze altijd... maar ik vind over smaak valt wel heel degelijk te twisten. Want uh, goede smaak wordt aangeleerd. En slechte smaak ook. En de, uh, bijvoorbeeld een transistorradio in de tuin zetten... nou het geluid alleen al slaat nergens op, want het is een blikkerig... het is kwalitatief verschrikkelijk slecht. Ja. Kijk, als ik naar nou muziek wil luisteren, dan doe ik dat via mijn installatie... Wil ik het buiten horen, zet ik een koptelefoon op. Daar zijn ze voor. Daar zijn ze voor ontwikkeld. Draadloos. Hartstikke mooi. En dan kan iedereen ja. zo hard als die wil de Rolling Stones draaien, of weet ik het wat. Ja. Of de doef, doef, doef, toch, doef, doef, doef. En toch denk ik dat jij, als advocaat van de duivel, dat jij tegen een inderdaad een muur van onbegrip aan zult blijven lopen. Omdat ik denk nu namelijk al, ik ga niet buiten in mijn tuin zitten met de koptelefoon op. En, Waarom niet? Uh, ja, omdat ik, ik zit lekker in de zon... en dan wil ik niet dat ding op mijn oren hebben... Ja, terwijl nou, ik, ik het toch redelijk gewend ben. Ik ben in bezig en ik wil jouw uh, rotmuziek niet horen. Nee, maar het is geen rotmuziek. Het is hartstikke mo mooi. Ik nee, deel het met jij. je. dat ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja en wees. dat is... Dat, dat is uh, ik denk dat dat een, een... Het is echt... Het is een kwestie van beschaving. En een, een, een, een, uh, een land... Er is een hele oude spreuk van Confucius. Die zegt uh, ook dat... dat het lawaai of de geluiden die het produceert, uh, aan de hand daarvan kan je het beschavingsniveau van een natie aflezen. Ja. En en dat is het, weet je, want de het lawaai. Ik heb een, ik heb het niet over muziek alleen. Nee. Dat is het. De, nee, deze maar, discussie de, die slaat ook eigenlijk nergens. Nou, op. nee, maar de, in, in zoverre uh, stip ik dat aan omdat dat iets is wat mensen niet los zullen laten. Muziek is zo elementair. Dat... Maar ik bedoel, het, ik heb drie hele kleine kinderen en die schreeuwen. En ik ben net naar Tsjechië op vakantie geweest... en die kinderen die zitten daar doodstil op een stoeltje. Gewoon de hele maaltijd hoor je die kinderen. Allemaal ook twee, vier en zes hoor je niet. Ja. En mijn kinderen, na twee minuten lopen ze schreeuwend door dat restaurant. En zelfs ik, ik ben hun moeder, ben dat... Dat gekrijs, dat kan ik heel slecht tegen. Oh, verschrikkelijk. Maar verschrikkelijk. en dan heb dan, ik, natuurlijk, ze zijn gewoon slecht opgevoed. En ik heb volledig begrip voor die Tsjechen die ik dan zie kijken van, oh, mag dat uit? Dat, ja. Maar en dus daar is dan ook niet echt discussie over, behalve dat ik het beter zou kunnen doen. Maar op het moment dat het om muziek gaat, is dat zoiets. Nou, laten we heel even, want je had nog iets wat, qua muziek wat je mooi vindt, toch die Cat Stevens nu? Zet, Lisa. Ja. Nou, kijk, dan ga je weer. Ga je, hier, de piddige buurvrouw is helemaal weg. Oh. En de stralende uh, persoon is aanwezig. Want uh, wat is daar zo mooi aan? Er zit een heel mooi viooltje in. Dat alleen al. <laughs> en uh, het uh, herinnert mij aan... Uh, een, een, um, ook weer een soort van melancholie... die altijd aanwezig is in de diepte. Ja. En die heel makkelijk oproepbaar is door... Dit soort mooie muziek. En muziek is emotie en ja. is een soort liefde, is een soort ja. Het is muziek is voor mensen soms zo belangrijk dat je niet wilt horen dat iemand anders zegt mag die herrie uit. En daarom daarom spits ik het toe op dat deel geen, van de discussie. Ja, maar waarom zou je daar geen begrip voor op uh, opbrengen? Weet je dat een ander dat herrie vindt? Want ik jij kan niet ja. inschatten hoe iets hoe bij mij bij binnenkomt. Jou binnenkomt. Ja, nee, ik ga daar even. Ook niet. We gaan even bij mensen Cat Stevens binnen laten komen en dan ja. ga ik daar even over nadenken.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 Lisa Lisa, sad Cat Stevens. Zet, uh, Lisa, een, uh, een keuze van Annette Rijnbout... Um, met wie ik dit uur praat in het programma uh, De Nacht van Uw Leven. Een uur lang het leven van Annette in Vogelvlucht. En um, ja, waar het eigenlijk over gaat, dit uur, is geluid. En eigenlijk ook lawaai en de overlast die geluid kan geven. Annette, hoe doe je dat thuis? Heb je speciale maatregelen om het wat stiller te hebben? Alles dicht Heb je een koelkast? Uh, ja, oh vreselijk. Ja, ja, die slaan toch aan. Ja. Uh, kan heel het irritant uh... zijn. Ja. Ja. Uh, nou ja, weet je, je moet natuurlijk... Je kan niet alles uitbannen. Ik denk dat dat ook niet goed is. Uh, je moet je ertoe verhouden. Zoals zoveel dingen. Uh, maar ja, liever niet natuurlijk. Uh, Hoe doet jouw ik... partner dat? Want die zal ook wel eens lawaai maken. Uh, dat is mijn buurman. Wij zijn elkaars beste buren. Hij heeft ook uh, zijn gevoeligheden. En heeft ook de pest aan onnodig lawaai. Oké, okay, dan hebben jullie elkaar wel gevonden. Ja. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, ooit, lang geleden in uh, Amsterdam. Toen ik uh, terugkwam van... Uh, God, dat heb ik ook nog meegemaakt. Wat heb je ook nog meegemaakt? <lacht> ja, we, we hebben een uur voor je leven, <lacht> dus wat heb je ook nog meegemaakt? Ja. Uh, ik heb in de... Gevangenis gezeten in Denemarken. zo zo'n kleine, kleine oh. zijstap in je leven. Oh. Hoe kwam je in de gevangenis in Denemarken terecht? Uh, smokkel. Ach, ja, eerlijk. Ik had er niets oh, mee te maken. Nee, maar ik had oh. er echt niks mee te maken. Ja, dat geloof ik was... niemand natuurlijk. Nee, weet ik. weet ik. Nou ja, Ach. als ik het zelf mag geloven. Ja. Maar ik was verliefd op een meneer die dat uh, mee ging nemen. En het was een hele slechte... Ik had ook nergens over nagedacht. En ze stonden ons gewoon op, op te wachten bij de grens. Dus, en dat, maar het was wel leuk. Want het is eigenlijk de eerste confrontatie geweest... met uh, uh, op mezelf zijn en, en het met jezelf kunnen uithouden. Ja. Later ja. ontdekte ik die zin uh, in, uh, in de zen-traditie. Dan zeggen ze, wachten en waken en het uithouden met jezelf. En dat vind ik zo'n levensveranderende zin, ja. zo, zo bazaal, daar gaat het om. Je dat wordt alleen gedaan geboren in Denemarken. en je gaat alleen dood. En ik werd dus opgesloten. Ja. en Ik was dus samen met die uh, meneer waar ik uh, verliefd op ja, die was. Ja, meneer waar je verliefd op was. En ja. uh, eigenlijk mag je niet samen in een, uh, een gevangenis komen. Nou, het was het huis van bewaring in eerste instantie. Totdat je dan veroordeeld wordt. En dat duurde en dat duurde, want ze moesten natuurlijk onderzoek doen in Hoe Nederland. Hoe lang duurde dat? Uh, ik heb eerst tien weken in isolatie gezeten. O, jeetje. Ja, en dat is een confrontatie, hoor. Ja. ja. Wauw, echt ongelooflijk. Maar, maar leerzaam, het was nodig. Weet je, soms moet je gewoon losgerukt worden... zoals ik zelf uit mijn gezin ging en dan het donker in eigenlijk. Moest ik nu weer terug naar dat licht toe van... je, je, bent, een, je bent een mens met potentie en... Doe er wat mee ja. voordat het te laat is. Dus je zat tien dus... weken in een, Deense, ja. in een Deense huis van bewaring? Ja, ja. deuren dicht. Uh, je kan niks. Het is zo veilig als wat. Je eten wordt verzorgd. En uh, ga maar zitten en ga maar nadenken. Maar ze, ze, wel in één cel met die man? Nee, nee, nee. nee oh, nee, dat nee, was nee, ze isoleer alleen. Ja, okay. hij zat boven en ik beneden. Ja. Later uh, een stuk uit elkaar. Oké. Okay. En dan ben je afgestraft. En dan komt, gaan de deuren open. Nou ja, dan heb je natuurlijk een verlanger van uh, hier tot Tokio. Dus dat was, tadaan, heerlijk weer samen. Ja. Maar je gaat iemand ook natuurlijk ontzettend kennen. Ja. Zo dicht op elkaar, 24 uur per dag zo'n beetje. Nou nee, niet 24 uur, want de deuren gaan dicht op een bepaald moment. Maar ja, de, de confrontatie was meer met... Um, het speelde zich ook af in de tijd van, uh, van die dissident Solzhenitsyn... Die uh, uh, verbannen werd. Uh, ik, ik, kon, ik kon toen heel erg snappen... Ja. waarom uh, mensen bijvoorbeeld uh, in, een, in, een, in een klooster gaan. Ja. Om, er gebeuren dingen in stilte. Het okay. was ik, voor jou een goede ervaring. Ja. Maar na die tien weken zat je weer met die foute manier? En wanneer kwam je vrij? Nee, die foute manier die bleef nog wat langer zitten. Want <laughs> ik, ik had er dus echt niks mee te maken. Maar en je was ook helemaal niet boos altijd. op hem? Nou ja... Ja, wel. Ja, ja. Ik heb een paar keer zo gedaan en uh, middelvinger opgestoken. Ja. Ja. Ja. ja. Nee, dat ging natuurlijk mis. En toen ben ik opnieuw begonnen. En uh, toen kwam je. We, we, we kwamen vandaan met waar je die buurman hebt opgedoken. Oh ja, en ja. Toen, ja want ik was alles e. kwijtgeraakt. <laughs> ik had een, een huisje in, uh, in Huizen. En uh, ja, ik, ik ben acht en een maand weg geweest. Dus dat moest ontruimd worden. Spullen eh, heeft mijn broertje gedaan. Die, die heeft dat allemaal op laten slaan. En toen kwam ik vrij. En, en toen had ik niks meer. Dus toen ben ik eerst naar een vriendin gegaan in Hilversum. En toen was er wel iets via de reclassering. En die hadden niet iets in Hilversum, maar in Amsterdam. Dus toen kwam ik terecht in een tehuis voor ex delinquente dames. Oei, ja. Ja. Nou ja, ook leuk. Ja, ook weer een ervaring. Ja. En toen woonde ik vlakbij uh, uh, waar ik mijn doop altijd haalde in Amsterdam. Bij de Nieuwmarkt. Ja. Was je en toen je dacht ik, clean? ja, ben ik clean. En uh, ja. nou zit ik vlak bij de bron. Ho, Ging je weer? lekker. Ja. Nou, dat was, uh, toen was het niet zo lekker meer hoor. Oh. Want de hele markt was, was veranderd. Ik heb de goede tijd nog meegemaakt, namelijk van de echte zuivere Chinese ja. rocks. De goede tijd van de, de go, drugs. De goede tijd. Nee, maar het was goede doop. Ja, ja, ja, ja. En daarna werd het allemaal versneden. We en... hebben nog vier minuten en ik, oh, wil nog, ik wil nog naar die man toe. Want ik wil weten hoe je aan die man komt. Ja, nou ja, toen kwam ik dus in een café terecht in Amsterdam. Ja. En daar hadden ze een ex-delinquentenproject. En hem ontmoette ik daar. Oh. En hij vond mij leuk. Dus... En waarom was hij delinquent geweest geworden? Nee, hij was niet delinquent, oh, maar hij, hij had meegeholpen... om die uh, stichting daar op te richten. Oh. En hij gaf mij uh, vertrouwen. En uh, dat vond ik zo bijzonder, terwijl hij wist dat ik verslaafd was geweest. Ja. En, uh, en zo is het gekomen. Zo... En kwamen jullie er toen ook achter dat jullie, dat, dat jullie de, nou ja, de interesse in geluid deelden? Nog niet, want, want we gebruikten toen allebei wel wat. Oh. We bloden en af en toe snuif en uh, lekker veel drank natuurlijk. Maar uh, dat hebben, als je dan door wil gaan met elkaar, dan moet je zeggen: van nou, dit, dat soort verslaafde relaties, die kennen we nou wel. Dus we hebben alles door de pleeg gespoeld. En, uh, en we zijn samen het clean pad opgegaan. Ja. En dat zijn we nog. En het is bijna 25 jaar nu. En waarom wonen jullie in twee aparte huizen? Omdat ik die heel graag mijn eigen ja. atmosfeer heb. Mijn eigen bedoeningtje. En mijn eigen denkruimte. En schrijfruimte. Dus in die zin uh, ben ik ontzettend gegroeid. En sterk gaan staan. En ook emotioneel en, en uh, mentaal ben ik heel sterk geworden. Fysiek wat minder. Maar dat, dat vang ik dan op. Is dat het resultaat van die jarenlange uh, ja, uh, het gebruik? Ja, uit, ik heb een hepatitis C uh, opgelopen. Oh ja. En het is nu al um, 34 jaar. Maar relatief gezien ben ik eigenlijk heel gezond. Want wat zijn je lichamelijke klachten door die hepatitis? I heel veel moe, gauw ja, moe. Ja. Dus ik heb niet zoveel energie. Maar in mijn hoofd en uh, mijn, mijn ruimte waarin ik ben... Hè, dus op, ik heb mijn energie leren gebruiken op de vierkante meter. Altijd maar vluchten, wat ik vroeger deed. Dat heb ik nu allemaal binnen huis moeten gaan doen. En ik, ik heb een tuin. Ja. Je zou een keer moeten komen kijken. Lekker rustig. Echt. Nee, maar ik heb zo'n prachtige tuin. Dat is mijn, mijn medicijn. Ja. Aarde. Ja. In de tuin werken en uh, plantjes, bloemetjes, vogeltjes, beestjes. Zorgen. Ja. ja. Groenten verbouwen. Ja. ja. En, ja. en uh, hoe vaak zijn jullie samen? Als jullie buren zijn? Oh, we lopen zo heen en weer. er zaterdag. Uh... We eten ja. samen tussen de middag warm. Hij kookt voor me. Helemaal te gek, ja. En uh, uh, nou, een belangrijk onderwerp in jouw leven is nog steeds dat geluid. Lawaai. Ja. Uh, nou, we, we hebben nog twee minuten. Eigenlijk nog anderhalf voordat zo'n formaliteit achtergrondmuziekje begint. Dus is er nog iets wat je daarover echt nog even wil zeggen? Houd, geluid, houd. lawaai, uh, ja. Wees zacht. Wees zacht voor jezelf en wees zacht voor de ander. ja. Echt, de, in de stilte ligt ons uh, geluk, eerlijk waar. En het stilte betekent niet zonder enig geluid. Maar stilte betekent rust in je hoofd en in je hart. En snappen dat wat je zoekt van binnen zit. Ja. En we racen die hele aarde uh, over met, met heel veel herrie en, en idiotie. En het is allemaal helemaal nergens, op, nergens voor nodig. Het zit in jezelf. En als je droomt van een stilte dorp. Ja... Maar even nog, wat moet ik me daarbij voorstellen? Mogen ja, mensen het, daar wel praten? Ja, maar kijk, je trekt het meteen in het ridicule. Nou, een stilte dorp, denk ik nee, aan stilte. Nee, nee. Het uitgangspunt is stilte. Dus mensen zullen snappen dat je niet je radio in je tuin zet. Ja. En dat je niet op idioten momenten een met muziekje aanzet. Zo'n postzegeltje <laughs> aan gras. gaat maaien met een. Met zo'n zo lawaai ding. Ja. De, de, de, de bladblazer, de bosmaaier. Oh, ironie, hij dus heet het is bosmaaier. Geen, het is geen stilte dorp. Het nee. is een uh, geluidsbewustheid dorp. Ja, maar dat een, klinkt helemaal heel zweverig. Het is bewust zijn. Daar is niks zweverigs aan. Van bewust geluid? zijn. Nee, bewust van je leven. Ja. En wat Eigenlijk wat van je alles. Doet. Ja. Annette, dankjewel dat je hier was. Het muziekje staat aan. <laughs> en uh, dit was het laatste uur van de Nacht van Uw Leven, een project van Omroep Max. Volgende week op vrijdagnacht weer vijf nieuwe mensen met een radioverhaal. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee.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 Dit is Radio 1.